Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Terreurverdachten in Eindhoven zeiden dat ze Wilders en Rutte door hun hoofd zouden schieten. Vorige week werden negen verdachten opgepakt. RTL Nieuws heeft nu onderzocht wat zij precies bespraken. Niet alleen de PVV-leider en de demissionaire premier worden genoemd... maar ook FVD-leider Baudet en coronaminister De Jonge... Volgens de IVD keken de verdachten naar executievideo's en ze zouden strijdliederen hebben gezongen. De advocaten van de verdachten zeggen dat het allemaal niet serieus bedoeld was. Leden van de Groningse studentenvereniging Vindicat hebben gisteravond voor overlast gezorgd in Groningen. Na een feest zouden ze een enorme zooi hebben aangericht in stadsbussen en mensen hebben geïntimideerd. Toen de chauffeurs weigerden door te rijden gingen de studenten te voet verder over de busbaan en de ringweg van Groningen. En een nieuwe diversiteitscampagne in de Duitse stad Hanau pakt niet echt goed uit. Sinds kort zijn daar in een parkeergarage speciale LHBTI vakken bij een enorme regenboogvlag op de muur. Het is bedoeld om LHBTI'ers te steunen, maar veel mensen zijn bang dat homohaters hun slachtoffers juist heel makkelijk uit kunnen pikken. En waar is hond Pandora? Ja, dat is de grote vraag. De eigenaar is radeloos nu het dier is weggelopen uit het KLM Dierenhotel. Het beestje werd van Ierland naar Zuid-Afrika gevlogen... maar bij een overstap in Amsterdam nam Pandora de benen. De familie heeft een beloning van 1000 euro uitgeloofd... En is zelf ingevlogen om te helpen zoeken. She knows my voice. There There's uh, a lot of things that we say to her that I think that she'll pick up if I shout on the top of my voice. Uh, she'll definitely pick up if if if she's in the vicinity where I will be. Come on! Don't be scared. Come, go, come out. KLM heeft excuses aangeboden voor de ontsnapping van de hond. En het weer nog, het is bewolkt. Later vanmiddag en vanocht, vanavond ook nog regen en harde wind. Het wordt 15 tot 17 graden. Morgenochtend grijs, nat en zacht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het gaat goed op de weg, er zijn ook weinig bijzonderheden vandaag. Wat momenteel wel opvalt is een file op de A10, de ring van Amsterdam... Als je daar vanuit het oosten onderweg bent naar het westen, kom je in de file te staan bij knooppunt Amstel. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd, waardoor twee rijstroken dicht zijn. Reken daar op ongeveer 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 Aan het begin van het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Je hoorde de single van de Jacksons. De vijf Jacksons bij elkaar. En Can You Feel It. Ja, het is even na drie uur, tweede uur. Daarin uiteraard weer veel te doen, zou ik zeggen, Albert-Jan. En goed nieuws, want het staat 1-0 op Duitsjesveld. We staan op dit moment dus voor tegen OSV.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 Say let's go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 En het, het was een beetje een wedstrijd op een heren. zat niet zoveel, ja, nog niet zoveel spanning in. Zondveld was wel sterker dan de OSV. Maar goed, dan ineens komt er een aanval en dan er een goal van Nigel berg. En dat brengt Zondveld op 1-0. En daarna is Zondveld best wel wat sterker geworden. En uh, we spelen ook voornamelijk op de help van, uh, van de OSV. En zo nu dan komt de OSV eruit en dan moet je even hier kijken of je.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 Uh, merk ja, je dat ook op het? Op merk, merk, merk. Goed ja, merk je dat inderdaad op het veld uh, ook uh, bij de bezoekers? Ja, maar ik weet niet, hier hoeven ze niet te testen, wel in de kantine formeel. Dan weet ik niet hoe dat gaat. Ik, ik zit in de bestuurskamer en bekijk de wedstrijd daar van bovenaf. Maar aangeet uh, mensen zijn steeds meer gevaccineer, ge, uh, ja, gevaccineerd omdat ze weten, ja, ik moet toch wel binnen kunnen. Dus. Uh,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 I'm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 Uh, is het altijd wel spannend als uh, de Sint weer in het land is, uh, albert -Jan. Ja, jij wordt ook altijd een stuk braver. Dat valt val mij op, hè. Elk jaar, als het zo, uh, zo rot de Sinterklaas, dan, uh, ja, dan ga je je in één keer gedragen. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Klopt. Ik ja. heb het wel door. Ja.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 en het heeft heel veel voeten in de aarde gehad voordat het monument doorskendt. En ik denk dat het een groot compliment is aan alle mensen die daar heel hard aan getrokken hebben. Uh, het voormalige dominee Turnhard van der Linden. Maar ook uh, het bestuur van de stichting uh, die, die echt uh, met niet aflatende inspanningen uh, uh, eraan getrokken hebben. Mm -hmm. Dus dat is morgen. Dus dat, daar kijk ik erg naar. Oké. Okay.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 Kijk dan ook op onze app, de CFM-app, gratis verkrijgbaar in de diverse stores. En onder Uitzending Gemist kan je de herhalingen en de interviews terugluisteren. Kan heel eenvoudig onder Uitzending Gemist en mede mogelijk gemaakt, uh, Albert Jan, door Henk Keur. Ja, daarvoor hartelijk. Die, uh, nou, die verzorgt het voor ons. Goed, helemaal top.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 Maybe I'll see you there. We can't forget all our troubles, forget all our cares, so go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 Dus ja. dat is een beetje, zo, een beetje zo is het een beetje gekomen, gekomen. dus het ja, is ja. inderdaad weer uh, wees loyaal kooplokaal koop gedaan. Ja, ook weer, ja. ja, ja, ja. <lacht> ja. Oh ja, en, en, en in het midden, dat was ook wel heel ja, mooi, punt. Ons, die punt, hè, dat is natuurlijk eigenlijk de, de punt die ook in de synagoge zat, die daar uh, vlakbij heeft gestaan, op dezelfde plek bijna. Er zit een punt aan, dat is de Ark van Noach en daar worden alle uh, uh, gebedsrollen in bewaard.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 Welk contrast met wat er in Zandvoort staat. Dus in ja. Zandvoort is meer ingetogen. Ja, ja, ja, ja. Dit ja. Wel... zijn er 308 en in Amsterdam zijn het er over de 100.000. Ja, dat is nogal een verschil. Hoe ziet het programma er vanmorgen uit? Uh, nou, het, uh, we beginnen om 12 uur. Uh, dan, uh, dan is iedereen die genodigd is, die is er hopelijk. Dat zijn er uh, ruim 250. Uh, Neemt niet weg dat andere mensen die niet uitgenodigd zijn... uiteraard van harte welkom zijn.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 en mooie, mooie, Een buitengewone middag bij de onthulling Ja, van de een hele mooie rand. middag. Ja, absoluut. absoluut. Ja. Ik, uh, ik hoop dat jullie morgen mooi weer hebben. Ja, dankjewel. Dat hoop ik ook. En uh, het is belangrijk dat het gebeurt. Dus uh, ja. uh, ik zeg, ik ma maak er een mooie middag van. En ik uh, we zeker doen. ga je toch plezier wensen. Ja, ja. Ondanks dat, ja. ja. ja. Nou ja, weet je. Af en toe vragen mensen wel eens ook aan mij. Jezus, is, dit is wel heel erg groot, hè.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 We gaan naar uh, Duitsjesveld, naar John Lemmers. Want John, de tweede helft is uh, aan de gang. En hoe gaat het daar? Nou ja, anders dan we uh, gehoopt hadden. Want in de 48e minuut maakte de gelijk. Zodat het lieder een beetje losgaan, foutjes uh, maken. En je zag, de, je zag het gewoon aankomen dat er een golf uh, zou gaan vallen. En uh, dus... Uh, het werkt 1-1. Ja, ze pakken het nu weer een beetje op. Maar het is uh, toch helemaal geen gelopen race die we in de eerste helft wel te zien. Ja, wat, uh, is er wat veranderd? Sean, uh, is er wat veranderd uh, binnen het uh, team uh, in, uh, in de rust? Uh, Ik ben dat dit een rode kaart wordt. Dat kan haast niet anders. Een vrije speler van OSV uh, wordt neergehaald.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 Nou ja, daar hebben we het maar even niet over, hè? Gewoon blij zijn met ja, ja, ja, ja. geld dat. <laughs> ja, een vrije trap wel voor OEC. En uh, maar iets buiten het schapshoekgebied. En die kunnen we nog even meenemen, want die is, uh, als we niet te veel tijd trekken daar van beide kanten, dan uh, ja, scheidt ze er klaar met de notities te maken. En uh, soms wordt dat even op zijn plek gezet, althans een paar meter naar achteren moeten ze... Dan is het 11 meter. Ja, dat gaat ook gebeuren. Ja, dit, dit is... Nou, hier was de varen absoluut niet mee eens geweest. Maar die hebben we niet. Dus hier is de scheidsrecht die beslist. En nu gaan we de vrije trap wij. wei. Ja, laten we gaan kijken of het toch... En laat we hopen ook dat het niet 1-2 wordt. Ja, het wordt wel. Het is een schitterende vrije trap. Iets behoerd door de muur.